de klinieken namen vorig jaar 237 jongeren met een cannabisverslaving op... en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. In de klinieken kunnen verslaafde jongeren afkicken en wordt met strenge regels geprobeerd hun leven weer op de rails te krijgen. Veel jongeren weten niet dat Blower verslavend is en komen daardoor in de problemen. Ze gaan niet meer naar school, hebben het moeilijk thuis of komen in aanraking met justitie. Volgens hulpverleners zijn er veel meer klinieken nodig voor jongeren die verslaafd zijn aan cannabis. In Weert is gisteravond geschoten op het huis van wethouder Straus. Daarbij is niemand gewond geraakt. Politie en justitie in Limburg starten meteen een groot onderzoek... en dat leidde gisteravond nog tot de aanhouding van twee verdachten... een man van 53 en een jongen van 19. Bij wethouder Straus werd eerder al een steen door de ruit gegooid. Ook de Weertse burgemeester en nog een andere wethouder... zijn de afgelopen weken bedreigd. In Parijs is het beladen Clearstream-proces begonnen... tegen onder andere voormalig premier de Villepin... ...er zou zijn partijgenoot Nicolas Sarkozy onterecht hebben beschuldigd... ...van het aannemen van smeergeld. In 2004 doken er gegevens op van geheime bankrekeningen... ...van de Luxemburgse instelling Clearstream. Daaruit kwam naar voren dat Sarkozy en anderen steekpenningen hadden aangenomen... ...bij de verkoop van Franse vergatten aan Taiwan. Achteraf bleek het om vervalste gegevens te gaan. Sarkozy diende meteen een aanklacht in tegen de Villepin, Die zou hem hebben proberen zwart te maken... ...omdat ze beide in de race waren voor het presidentschap. De Villebrens zelf ontkent alle betrokkenheid. De voormalig premier kan een gevangenisstraf krijgen van maximaal vijf jaar en een boete van 45.000 euro. Dan het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Het blijft overal droog en het is 19 tot 21 graden. Morgen wordt het iets warmer. Dit was het NOS Show.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 I'm gon' undress.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 I'm a Zo!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 Tuesday, Wednesday Thursday, do it. Friday, Saturday, Saturday, the sun. We know what we say, say party every day, pop, pop, pa pop pa party every day. And I'm feeling That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night FM. Met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zamvoort en Zomberits. Tell you that be you send me Sì è vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Con Italia gli spaghetti a dente, è e un partigiano come presidente.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 Ik vero? Mm. Dan 106.9 FM.